beetje levensvreugd, kent nieuwe moed. Breng eens een zonnetje onder de mensen. gezicht gezichten zien, doet je dan goed. Vergul zo. Kun je wat oversparen, gaat het je zakelijk goed? Blijf dan niet aan het vergaren, maar geef vanuit dat moet. het leven en laten leven. En daar komt het hier op aan. Kun je aan anderen geven, het doe het wel en dan, breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, Doet je toch goed?